Middernacht, het begin van donderdag 13 september. En ook Thijssen met het NOS-journaal. De verkiezingsavond is net als twee jaar geleden bijzonder spannend. Opnieuw is na het sluiten van de stembureaus niet duidelijk welke partij de grootste wordt. En net als in 2010 gaat de strijd tussen de VVD en de PVDA. In de definitieve prognose van onderzoeksbureau Ipsos Synovate krijgt de VVD 41 zetels en de PVDA 40. Voor beide is dat een winst van tien zetels vergeleken met twee jaar geleden. Duidelijk is al wel dat beide partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen. De andere partijen zijn in de prognose veel kleiner en de meeste scoren slechter dan de peilingen aangaven. De SP haalt volgens de prognose 15 zetels, net zoveel als vorige keer. PVV, CDA en GroenLinks verliezen fors. 50 plus zou in de Kamer komen met drie zetels. Het DPK van Hero Brinkman haalt het niet. Volgens de prognose is de opkomst 73 procent. In 2010 was dat ruim 75 procent. De VVD en PvdA reageren opgetogen op het voorlopige verkiezingsresultaat. VVD-leider Rutte vindt het resultaat van zijn partij prachtig... en benadrukt dat de VVD in de geschiedenis nog nooit zo groot is geweest. Hij wil nog niet vooruitlopen op een mogelijke coalitie. PvdA-leider Diederik Samson noemt het resultaat overweldigend. Volgens hem hebben kiezers afgerekend met het chagrijn van de afgelopen twee jaar. Hij wil graag meedoen aan een nieuwe coalitie. Veel andere partijen schrijven hun tegenvallende resultaat toe aan de nek aan nek race tussen VVD en PvdA. En speelleider Roemer is niet uit het veld geslagen en benadrukt de derde partij te zijn. Volgens PVV-leider Wilders is de boodschap van zijn partij blijkbaar onvoldoende aangeslagen, maar zei hij 13 wordt ons geluksgetal. GroenLinksleider Sap noemt het resultaat van haar eigen partij teleurstellend. En bij 50PLUS zijn de reacties weer opgetogen. Partijleider Krol denkt dat het resultaat nog beter was geweest... als zijn partij had mogen meedoen aan de tv-debatten. DKP-leider Brinkman heeft de moed nog niet opgegeven. Hij denkt dat zijn partij alsnog een zetel kan halen. Het weer, vannacht stevige buien, aan de kust mogelijk met onweer. Het koelt af naar 10 graden. In de ochtend zonnige periode, smiddags neemt de bewolking toe. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. De uitslagenavond. vanavond. Hier zijn Tim Overdick en Eva Jinek. Ja, dames en heren, goedenavond en welkom terug bij deze speciale uitzending van Radio 1, de Uitslagenavond. Een spannende avond. Waarschijnlijk weten we pas heel laat of heel vroeg, moet ik zeggen, wat de definitieve uitslag is als we dat al te weten komen. Naast mij zit Mark Visser, als het goed is met de allerlaatste prognose. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen, je kijkt een beetje moeilijk, Mark. ik ja, kijk een beetje moeilijk en dat komt inderdaad door je vraag. In zoverre, we weten alleen even, nog steeds de twee grootste, want daar gaat het tussen. Uh, en dat is nu dan de VVD op 41 zetels en de PvdA op 37. 7. Dat is een toch een vrij groot verschil... Dus dat met wat we eerder ja. op de avond hadden. En, en wat ik ook kan melden is Amsterdam. Uh, die is nu ook binnen. Dus als uh, meteen de hoofdstad uh, in één keer gaat... Het, dus, dan gaat het ook sneller natuurlijk. Het gaat nu heel vlot. Uh, daar is de Partij van de Arbeid de grootste geworden. 36% van de stemmen. Dat is een procent meer dan uh, twee jaar geleden. Tweede partij is daar de VVD. 19% komen van 16,7. En op 3 D66 met 14,8% van de stemmen. En ik hou dat in de gaten wanneer echt die hele lijst er is... Maar het probleem is dus, er komen nu steeds meer komt er binnen. En uh, dit is dan het moment dat je kunt gaan kijken van, is dit een, een goed overzicht? Kunnen we nu inderdaad een echte prognose geven van de zetelaantallen? Bij een de prognose hoort altijd een zekere mate ja. van Dus We zeggen niks zwart op wit nee. hier in deze uitzending. Maar nu dus 41, 37. Ja, dan ga ik even naar jou Joost Vullings. Uh, we hebben een uh, echt buitengewoon opgetogen... Uh, Diederik Samsom gezien. Als hij straks merkt dat het verschil tussen de VVD en hemzelf... tussen 41 en 37 veel groter is dan aanvankelijk gedacht. Wat gebeurt er, denk je? Nou ja, dat, dat, dat zal hij zeker jammer vinden. Maar hij is de avond gestart als tweede partij. En hij blijft tweede partij. Uh, dus ik neem aan dat hij daarmee kan, uh, mee kan leven. En doet dat ook iets af aan zijn slagkracht... als hij nee. straks met Mark Rutte aan tafel zit? Die, die paar zetels verschil... Uh, ja, je bent de tweede partij, dat was je al. Maar dat zal in de onderhandelingen niet zoveel uitmaken. Je, bent, je, je moet het dan toch echt samen gaan doen. En uh, dat houdt in dat beide partijen gewoon echt goed met elkaars wensen... rekening moeten gaan houden. Maar dit is wel het moment dat voor het eerst echt een aftekening ja. zich ja. aandient. Want 4 als verschil is uh, groter dan we eerder op de avond zeiden... toen we nog moesten zeggen too close to call. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, dat, dat, dat is altijd uh, ja, raadselachtig natuurlijk. De, de, de definitieve prognose uh, twee jaar geleden was, was, was zeer accuraat. Uh, toen kreeg je dus ook op dit moment, op de avond... dat je dus op basis van getelde stemmen uitslagen kreeg. Uh, toen dachten we ook, hé, het gaat allemaal veranderen. En uiteindelijk eindigden we de avond weer heel dicht... bij de definitieve <laughs> prognose. Er <laughs> de is nog hoop. Er nou, nou, is het nog hoop. Dus het, de, ja, wat dat betreft, je moet gewoon heel, heel, heel voorzichtig zijn. We gaan uh, eventjes terug naar Mark Visser, want jij hebt nieuwe uitslagen. Ik heb ons. nu de complete lijst dat is op basis van 14,1 procent van de stemmen. Dan ga ik gewoon het rijtje af. Uh, de VVD, in 2010 31 zetels, 10 erbij, 41 nu. De PvdA stonden op 30 naar 37, 7 erbij. De PVV 24 in 2010, 15 nu, 9 eraf. Dan het CDA, 21 in 2010, komen er, uh, 8 gaan eraf, 13 hebben ze er dan nu. De SP 15 zetels in 2010 naar 16, eentje erbij dus. Dan de D66, 10 in 2010 naar 12, 2 erbij. GroenLinks dan, nog iets slechter dan in die definitieve prognose. 10 in 2010, nu 3. De ChristenUnie van 5 naar 4. De SGP van 2 naar 4. Dus die zijn gelijk aan de ChristenUnie nu in deze uh, uitslag, voorlopige uitslag, 14,1%. Dan de partij van de dieren. Voor de dieren die krijgen er één bij, één zetel. Dat zijn dan drie zetels nu. En dan ga ik heel even kijken wat dan 50 plus doet. Want er zijn toch een paar wijzigingen. En die zijn nu. Eh, hebben die twee zetels? Die hadden dus in die. Eh... Die, die, die eerste uitslagen die we hadden, zonden uh -huh. die op drie, die staan nu dus op twee. Dus dat is een verschil. Ja, het is iets minder gelukkig bij, uh, iets minder gelukkig bij Henk Krol en uh, bij GroenLinks. Want we hebben ook Jolande Sap zien spreken vanavond. Uh, er werd ontzettend hard voor haar geapplaudiseerd. Het was een warme zaal die haar uh, ja, heel erg welkom heette. Um, ze klaagde wat over de PV of althans ze zei dat ze blij was dat de PV afgestraft was... Hoorden we een beetje weinig hand in eigen boezem... voor iemand die nu met waarschijnlijk drie zetels aan komt zetten? Nou, in, in, in de toespraak wel. Net in een interview zei ze wel van... Uh, uh, uiteindelijk is het... ik ben begonnen als politiek leider... en ik had misschien wel eerder om een mandaat moeten vragen. En dat, uh, dat vrekt zich uh, toch wel. Ja, als er naar drie zetels gaan, dat is wel, uh, wel heel pijnlijk. Maar je hoort in ieder geval aan de steun in de zaal... zowel bij GroenLinks, maar ook bij een andere grote verliezer, uh, het CDA... dat die zalen, die staan wel achter hun leiders. Natuurlijk van tevoren is er gespeculeerd... gaan er mensen. Aftreden uh, naar aanleiding van deze verkiezingen. Nou, als ik hun, hun achterban, want die zijn daarvoor bepalend. als ik die zaal uh, hoor en de warmte proef, dan denk ik dat ze er mee wegkomen. Op een avond van de verkiezingshuisslagen. Maar dan gaan ze naar bed, worden ze morgen wakker... en dan gaan ze zich achter de oren krabben. Het kan, zijn dat ze dat kan ook zel dat het zelf zijn dat ze de, de, de stekker uit zichzelf trekt. Ze heeft het <tie> al eens een keer letterlijk met een stekkerdoos gedaan. Maar, uh, maar dat, dat proef ik niet. Dat zij, ze komt heel strijdbaar over de afgelopen weken. Ik, ik kijk... Zijn dat geen politici die de realiteit nog niet onder ogen kunnen zien? En natuurlijk. Uh, maar ik proef bij haar geen, geen, ja, geen, geen geintje van twijfel van ik stap op. Maar goed, we hebben het een, ooit een keer gehad. Joost Jans van die ging naar een hotelkamer en dacht, ik stop ermee... Verrassen daarmee vriend en vijand. Dus nou ja, het kan altijd. Het kan altijd nog. Ja. Als we kijken naar de laatste uitslagen die Mark had. Nog altijd, dus niet zwart op wit. Maar in ieder geval de meest verse uitslagen: 15 zetels voor de PVV. Dat zijn er twee meer dan we eerder op deze avond hadden verwacht. Maar nog steeds zijn ze echt weggevaagd, toch? Vergeleken met 24 in 2010. Ja, ja absoluut. Het is echt een, een, een, echt een, een groot verlies. Uh, nou, we hadden het al eerder over ja, waardoor zou dat nou komen? Uh, een, een aantal oorzaken. Uh, ze hebben natuurlijk ook heel veel interne. Strubbelingen we hebben we, zeggen nu negen zetels verlies, maar eigenlijk is geert wilder er al vier kwijtgeraakt, door, door ja, mensen die uit zijn fractie zijn mm -hmm. opgestapt. Nou, daar, daar houden kiezers niet van. Bovendien zijn die mensen die zijn opgestapt, die hebben echt wel een soort beerput opengetrokken hoe het er in de fractie aan toe gaat, nou, dat zal ook mensen hebben afgeschrikt. Daarnaast heeft hij de Europese kaart in deze campagne uh, getrokken. Dat is toch niet helemaal, uh, helemaal uitgekomen, is toch niet het hoofdthema van deze campagne geworden uh, en zijn standpunt. Um, ja uit de Europese Unie. Ik denk dat dat te veel Nederlanders te ver gaat. En daarnaast hebben heel veel Nederlanders geproefd... ja, als het puntje bij het paaltje komt, uh, loopt hij weg. Niemand wil meer met hem regeren, dus ik kan wel op hem stemmen. Maar als ik invloed wil hebben op het beleid... ja, dan is het een weggegooide stem. En dan kijken we naar de twee partijen die in deze laatste prognose weinig veranderen. CDA blijft dan op 13 staan, D66 op 12. En dat zijn toch de twee partijen die wellicht dan uh, zo'n kabinet zouden kunnen toevoegen. Uh, Margreet Boer zit bij het CDA in Scheveningen. Marcel Bril bij D66 in Den Haag. Als we met jou beginnen, Margreet, de gevoelens als we net ook premier Rutte hebben horen zien spreken. Uh, wat zijn de gevoelens bij de partij met betrekking tot het uh, toch weer mogen deelnemen aan het kabinet? het CDA toch weer mogen deelnemen aan het kabinet. Nou, formeel uh, zien ze helemaal geen rol voor zichzelf. Hoor. En als je ook goed naar Buma hebt uh, geluisterd... die zei ook nadrukkelijk dat hij wil bouwen aan herstel van het CDA. Uh, en uh, nou ja, dat hij dat, dat als zijn taak ziet. Dus uh, ook als je bewindslieden die hier nog volop lopen spreekt... dan uh, zeggen ze, nee, wij moeten eventjes een pas op de plaats maken. Uh, dus dat is wel het formele verhaal. Maar je ziet toch ook wel, als je gewoon je oor te luisteren legt... Hier bij de CDA's die hier in de Loerderskerk in Scheveningen lopen, dat sommigen wel openingen zien. Want ja, eh, CDA eh, zou misschien een rol kunnen spelen, want vvd PvdA is dat wel zo'n handige combinatie. Zou er een rol voor ons liggen? Kijk eens naar de Eerste Kamer. Daar hebben eh, de partijen VVD en PvdA geen meerderheid. Dus je ziet wel dat ze met een schuin oog kijken naar misschien... Uh, wordt er ooit nog een beroep op ons gedaan, maar voorlopig is toch hier wel echt uh, het verhaal van uh, uh, wij moeten echt gaan werken aan ons, uh, aan ons eigen profiel. En Margreet, hoe wordt er in de wandelgangen gesproken over de prestaties van Buma? Nou, die. Kan hier eigenlijk niet stuk, kun je zeggen. Hij werd ook met gejuich binnengehaald. Er werd Sibrand gescandeerd en Buma. En eh, deze nederlaag, of dit verlies, kleeft niet aan sibrand Buma. Hij is begonnen eh, deze campagne al eh, met een slechte peilingen, de lijsttrekkersverkiezing... Eh, toen stond het CDA al slecht, dus ze wijten het niet aan hem. Ze vinden ook dat hij het vuur uit slof heeft gelopen voor de partij. Dus je merkt wel dat dit zetelverlies niet aan hem kleeft. En dat de mensen wel het gevoel hebben... hij kan uh, samen met de fractie straks die partij wel weer meer uh, body geven. Dat verwachten ze ook van hem. Joost Vullings, je hoort uh, Margreet Boer spreken... dat uh, Buma eigenlijk niet stuk kan bij de mensen die hem die om hem heen staan nu vanavond, zijn partijleden. Ja, hij heeft natuurlijk ook een mandaat van de partij gekregen. Hij is een gekozen leider. En daarnaast hebben ze wel op straat gemerkt dat, dat hij het heel goed wel bij de kiezer doet. En uh, zijn campagneleider, Pieter Heerma, die komt nu ook de Tweede Kamer in, die zei het verschil met 2010 was dat heel veel kiezers het CDA nog wel zaten zagen zitten, maar Jan-Peter Balk en er niet meer wilden. En hij zegt, misschien is het nu andersom. Heel veel mensen zijn wel positief over Buma, die willen ze wel, maar het CDA willen ze niet. En zo verklaren zij een slechte uitslag, maar zetten ze wel hun uh, leider op het schild. Joost, 13 zetels. Ja. Dat, Dat klopt. klopt. Wat ben je dan nog? <laughs> Ja, dan ben, je, dan ben je inmiddels een veel kleinere partij. Maar het is, het is ook een lastige positie geweest. Hij is natuurlijk net verkozen, stond laag in de peilingen. En inmiddels hebben we zoveel partijen in Nederland... dat als jij, als de campagne begint en jij bent de zesde partij... dan kwalificeer je je niet eens. Het is een soort kwalificatietoernooi geworden voor heel veel grote debatten. Bij tv-programma's word je op de, de, de minder goede avonden ingepland. Dat maakt je positie al heel erg lastig. Maar ik moet ook zeggen, hij heeft het niet helemaal waargemaakt. De laatste dagen van de campagne zag ik een Siebrand Buma waarvan ik dacht... hé, hey, dat is die Siebrand Buma van kort na de val van het kabinet, hè, toen het misging in het Katshuis... en dat Koenusakkoord. Toen heb ik een paar keer bij hem op de Kamer gezeten. En toen had hij echt flair, was hij ook echt goed in debatten. En toen had ik het gevoel van, als hij dit weet vast te houden... dan zou hij wel eens de verrassing van de campagne kunnen worden. Eigenlijk wat, wat Samson nu is geworden. Maar na de zomer kwam hij terug. En toen was hij toch weer wat onzeker geworden. Is het ook misschien zo, uh, Joost, dat uh, de boodschap van Buma... Ik heb heel vaak het woord samen gehoord. Ja. Echt heel vaak. Maar als je me nou vraagt op de man af, wat wil het CDA... Precies. Ik zou het je niet kunnen navertellen. Nee, daar sla, je, daar sla je de spijker op de kop. Ze hebben ook niet een thema uh, waar ze in uitblinken. Inderdaad, vraag aan mensen op straat, waar staat het CDA voor? En je krijgt bijzonder glazige blikken. En als je vraagt waar staat de VVD voor? Dan zeggen mensen veiligheid, orde op zaken, staat Ja. En die hebben, ze hebben niet, het is ook altijd goed om een thema te hebben waar, waar je zeggen het monopolie op hebt. En dat hebben zij niet. Ja, misschien op de, de moraal hebben ze geprobeerd. En, en samen het gezin. Maar dat waren dan niet echt thema's waar deze campagne ontwijden. Maar Geet Boer, even terug naar jou bij het CDA. Wordt er ook al gesproken over die koers, over, over de boodschap die het CDA heeft uitgesteld? Wordt eraan getwijfeld? Uh, nee, wat hier vooral eigenlijk gezegd wordt is... wij hadden een boodschap die heel moeilijk te vertellen is. Want wij hebben aan het uh, kabinet met de PVV meegedaan. Dat is een afstraffing geworden. Dat, dat zien ze heel duidelijk. Uh, die 21 zetels hadden ze twee jaar geleden. Die zijn er minder geworden. Ze wijten dat echt voor een groot deel aan uh, de deelname aan het kabinet. Dat Buma daar dus voor afgestraft is. Want hij... Uh, heeft ook die samenwerking gesteund mm -hmm. en moest nu opeens een ander verhaal gaan vertellen. Een verhaal van de middenpartij. En hoe kun je nou de ene keer toch wat aan de, over rechts meedoen... en dan opeens weer middenpartij zijn? Dat is niet geloofwaardig. Dus hij heeft last gehad van uh, uh, niet geloofwaardig... ook een, een, een verhaal kunnen vertellen. Dus ze konden zich heel moeilijk een thema toe-eigenen... ook om, omdat dat verhaal gewoon niet uh, en nog niet uh, was. In januari van dit jaar hebben ze een nieuwe koers ingezet. Nou, dat hebben ze nog helemaal niet uit kunnen werken. Huma zei ook, ja, de verkiezingen zijn voor ons gewoon veel te vroeg gekomen. Ons verhaal was nog niet af. En wat je hier heel duidelijk hoort, en dat staat los van dat verhaal. Zij denken dat ze uh, ook heel veel kiezers uh, op dit moment verloren hebben aan de VVD. Omdat een deel van het CDA graag een rechtse premier wil. En dus op het laatst, onder invloed van de peilingen, toch gekozen heeft uh, voor de VVD. En uh, dat staat natuurlijk los van het verhaal. Wat er nog niet af is bij het CDA, dat zien ze hier ook wel. Maar ze denken ook echt dat kiezers nog bij de VVD zijn gaan schuilen. Ik proefde ook een um, zekere berusting bij pardon, Mona Keizer, die we eerder op deze avond hoorden. Um, een beetje een soort besef dat het herstel van het CDA... echt nog heel erg lang gaat duren. Proef je dat daar ook? Ja, dat denken ze hier wel. En aan de andere kant, uh, dat is allemaal ook heel erg dubbel, zeggen ze ook. Je ziet hoe Samsung, daar houden ze zich dan al vast... Uh, een paar weken geleden nog heel laag stond... en nu ook tegen de 40 zetels loopt. Dus uh, ze houden zich dan ook weer vast aan de fluctuaties van uh, de kiezers... waarvan ze denken, uh, het kan ook weer heel snel verkeren. Uh, aan de andere kant uh, blijft dus uh, die 13 zetels heel mager... en denken ze ook een lange weg te gaan te hebben. Dat heeft Buma anderhalf week geleden in een NRC-interview ook nog gezegd. We zijn er nog lang niet... Uh, dat was al een interview waarbij hij eigenlijk het hoofd in de schoot legde. Uh, en uh, dat gevoel uh, hoor je hier nog wel. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar kiezers zijn wispeltuurig, dus je weet het maar nooit. Joost, uh, voorals, hoe zie jij dat? Als je ook bedenkt dat het aantal christelijke kiezers... toch ook steeds uh, afneemt in aantallen. Het verschil natuurlijk ook met Lubbers en Balken en de was. Zij waren waarin staat om ook niet-christelijke kiezers ja. aan zich te binden. Het herstel van het CDA, welke weg? Heeft deze partij in herstel in potentie aanwezig? Nou ja, kijk, als ze een duidelijker profiel ontwikkelen... en Sibrand Buma groeit door als, als leider, wordt bekender in Nederland... want heel veel mensen kennen hem nog niet zo goed... ja, dan is het zo dat je ook wel weer gewoon een balken-effect kan krijgen. Ik bedoel, die, die vaste christelijke achterban, die, die heb je niet meer. Maar we leven in een tijdperk dat als jouw lijsttrekker het goed doet... en de partij heeft een goed verhaal... Dan kan je weer enorm veel zetels uh, boeken en dat geldt ook voor het CDA. Klikt het beter uh, persoonlijk tussen Rutte en Buma of Rutte en Pechtold? Uh, Rutte, Buma, Rutte, Pechtold. Oeh, oh, dat vind het ik. Weet nou omdat een... je zo nou, zei ja, dat die interpersoonlijke ja, ja, ja. verhoudingen zijn zo belangrijk voor mogelijke formaties? Uh, nou, volgens mij klikt het met, met beide wel, maar Rutte Pechtold die hebben wel een verleden van oppositie voeren tegen het kabinet CDA uh, P van de A ChristenUnie. Toen waren ze echt eens had je zo'n trojka, uh, Mark Rutte van de VVD... Alexander Pechtold van D66 en Femke Halsema van GroenLinks. Allemaal ongeveer generatiegenoten, leeftijdsgenoten. En die hadden altijd met z'n drieën wel heel veel lol aan de interruptiemicrofoon. En die, die gaven dat aan elkaar doornemen. Die hadden echt een soort... Dan kon er één beginnen bij minister. Een voorzetje. Of, ja, een voorzetje. En dan zei de voorzitter, nou, u heeft twee vragen gesteld. Maar dan nam de ander het over. En dat coördineerden ze heel erg goed. Dus wat dat betreft heeft hij wel een hele goede band met, uh, met Alexander Pechtold. Maar met met brandpuur, maar daar zie ik geen enkel probleem mee. We gaan even uh, naar D66, naar de partij van Alexander Pechtold. Daar is Marcel Bril. Marcel, denk je uh, dat D66 al warm loopt voor een fijne plek in die formatie die eraan zit te komen? Nou ja, dat willen ze wel heel graag. Hè. Dit was ook eigenlijk de inzet van de verkiezing. Uh, help D66 het kabinet in. Um, nou ja, dat is wel de inzet geweest altijd. Alleen wisten ze toen nog niet dat uh, de partijen PvdA en VVD zo groot zouden worden. Ze hadden gedacht dat ze, nou ja, rond de 30 misschien... en dan liet uh, die twee partijen en dan zouden zij misschien ergens rond de 15, 16 hangen. Dan waren ze niet zo klein ten opzichte van de partijen VVD en PvdA als dat ze nu zijn. Ook al hebben ze twee. Ja, bij lange na halen ze dat toch niet. Dus ze krabben zich nu wel even achter de oren van uh, uh, hoe zit dat nou? Hebben wij nog wel een rol in dat kabinet? Want ze willen niet zomaar uh, uh, die partijen zodanig gaan helpen. Ze hebben natuurlijk al een meerderheid, maar ook voor de Eerste Kamer bijvoorbeeld helpen. Uh, zij zeggen van ja, we moeten wel echt wat kunnen bijdragen. En het is nu echt aan uh, Rutte en aan Samsom om te kijken wat ze willen doen. Dus ze stralen ook wel uit. We hangen uh, erg achterover. We zitten erg achterover te hangen, te wachten totdat die twee een stap gaan zetten. En we willen alleen in een kabinet als we echt wat kunnen uh, veranderen. Want zij zeggen ook wat we hadden gedacht. Als je de VVD hebt, die wil niet zoveel op de huizenmarkt. Als je um, de PvdA hebt, die willen niet zo heel erg veel op de arbeidsmarkt. In ieder geval niet zover als D66 wil. Dan kunnen wij daaraan gaan bijdragen. En dan kunnen wij dingen uitwisselen en dingen bereiken. Maar de vraag is, nu dat verschil zo groot is... tussen die uh, partijen daar boven in de top en D66... of dat nog wel haalt. Is of D66 nog wel zodanige eisen kan stellen. Dus dat is wat ze uh, afwachten. En uh, ja, zij uh, weten ook... als je als hele kleine regeringspartner ergens uh, in gaat zitten in een kabinet... dan is, het kans, is de kans vrij groot. Dat zie je ook wel in het verleden bij D66, maar ook bij andere partijen. Dat je er dan uiteindelijk niet heel erg veel beter uitkomt... als de volgende verkiezingen zijn. Dus er zijn allemaal risico's. Ze gaan dat allemaal nog eens even op een rijtje zetten. Maar in de kern wil D66 heel erg graag in het kabinet. Maar alleen... Als ze die boel wel naar het midden kunnen trekken, zoals ze dat zelf zeggen. En als ze er zelf ook heel veel uit kunnen halen. Interessante bespiegelingen. Joost Vullings, als je daar naar kijkt. Want dan ga je het over paars hebben natuurlijk. Hè. Begin jaren negentig toen dat welkom, Partij van de Arbeid, VVD... D66 in dat uh, eerste kabinet van Kok 92 zetels... daar zou je ongeveer nu ook op uitkomen. Maar de tijden zijn natuurlijk heel erg veranderd. Ja, en, en de partij is natuurlijk veranderd. Toen zaten ze veel dichter bij elkaar. We hebben natuurlijk al eerder geconstateerd... de, de, de VVD is door de druk van de PVV de laatste jaren naar rechts opgeschoven. Uh, de, de, de Partij van de Arbeid onder druk van de SP naar links. En inmiddels zit dus D66 daar wel, wel, wel, wel tussenin. Maar de verschillen zijn veel groter. Maar in de nieuwe realiteit kan dan D66 juist een bruggebouwer vormen? Uh, dat, dat zou kunnen, uh, maar bruggebouwers worden zelden gewaardeerd door de kiezer... worden misschien wel gewaardeerd, maar niet beloond. Dat heeft de ChristenUnie ondervonden, heeft D66 in het verleden onder ondervonden. Ik vind het opmerkelijk, want ze houden dus kennelijk wel de deur open... om uh, voor kabinetsdeelname, terwijl ze niet nodig zijn voor een meerderheid. Maar je hoort het net aan verslaggeven van Marcel Bril... er moet iets te halen vallen. Je moet dan duidelijk iets kunnen binnenhalen, waardoor je achterman zegt het is toch goed dat onze partij het kabinet is ingegaan. En je ziet dus nu ook aan het CDA en D66... Eh, ze houden de deur open, maar het spelletje spelen hard to get... en goed Nederlands is natuurlijk ook wel begonnen. Ik vroeg me af, Joost, kan in de komende periode... als die moeilijke formatie gaat lopen... kunnen D66 en CDA nog een beetje elkaar zwart gaan lopen maken... zodat ze hun positie van de ander een beetje verzwakken? Een soort verlengde campagne, maar dan voor de formatie? Ja, nee, ik denk dat dat... Nee, nee ik heb verzwakt. Dat is alleen in mijn zieke geest. Nah, dit, uh... Nee, ja, dat, Ze moeten juist van die campagne stand af. Ze moeten juist heel erg vrienden worden met z'n met, met allen... nu als ze dat uh, gaan doen. En, en, en ja, die twee partijen zie ik... Uh, niet heel erg veel ruzie. Tenzij het op, op thema's aankomt. Uh, het CDA is heel erg van gezin. En het, D66 kies meer bijvoorbeeld ook... voor, voor, uh, voor mensen alleenstaande Eens persoons, op dat soort kleinere punten. Kunnen ze gaan botsen, maar ik zie geen hele grote Vechten. donderbolken boven die twee partijen hangen. Ja, Eerst even wat feiten. Uitslagen. Mark Visser. Ja, we zitten nu al op uh, ruim een kwart. 25,5 van de stemmen geteld. Gaat hard. Dat gaat nu echt hard. En nu wordt het toch weer wat kleiner. VVD 41 zetels. Partij van de Arbeid 39 zetels. Ik doe even weer... Uh, nou, ik doe een top 7 dan maar. Uh, omdat het elke keer die hele lijst, dat is misschien iets te lang. Uh, de we, vvd. Hebben tijd, we, we hebben alle de tijd, We hebben alle tijd. Ja, nou, <laughs> ik wil ze ook allemaal doen, hoor. Doe maar. <laughs> ja. De piratenpartij. Komen ze dan. Pen en papier weer bij de hand. Um, de VVD van 31 zetels naar 41 zetels. 10 erbij dus. De Partij van de Arbeid van 30 naar 39. Verschil dus nu nog twee zetels tussen die twee partijen bij 25 procent geteld. Partij voor de Vrijheid. 24 zetels hadden ze er in 2010. 15 nu. CDA van 21 naar 13. De SP van 15 naar 15 blijven dus gelijk. D66 van 10 naar 12. Twee zetels erbij. GroenLinks van 10 naar 3, 7 eraf. ChristenUnie blijft gelijk op 5 zetels. SGP een zetel erbij van 2 naar 3. Partij voor de Dieren van 2 blijft 2. En nieuw dus, 50 plus van 0 uiteraard naar twee zetels. En dat is dus bij 25,5 procent. Het gaat nu heel hard. Er werd 25 procent van de stemmen geteld. Bij die kleine partijen gaat het op en neer. We gaan het ons even richten op de Partij van de Arbeid en de VVD natuurlijk. Welke boom in Paradies nog steeds in ja, Amsterdam. Um, twee zetels verschil, net was het drie. Uh, het blijft dicht bij elkaar. Hoe wordt dat daar ontvangen? Nou, er wordt in elk geval heel wat afgezoend hier. Want een paar weken geleden had nog geen enkele PvdA durven dromen dat ze ergens boven de 35 laat staan in de buurt van de 40 zouden komen. Dus er is op zichzelf in de eerste plaats een hele... Uh, ja, uh, blije sfeer hier. Er wordt op, op schouders geslagen, biertjes gedronken, gezoend. Uh, iedereen is blij. Tegelijkertijd zien ze natuurlijk ook wel dat de VVD toch waarschijnlijk net iets groter zal worden. En uh, ja, dat vinden ze ook wel jammer. Vooral met het oog op die formatie. Je kunt, het is het verschil tussen, uh, zoals de Telegraaf uh, vanochtend uh, kopte, rechtsom of Samsom. Uh, het verschil tussen een kabinet onder leiding van, uh, van Rutte of onder leiding van Samsom. Dat snappen ze natuurlijk hier ook wel. Tegelijkertijd... Uh, alle PvdA'ers die je spreekt die gaan er toch wel van uit dat, er, uh, dat die twee partijen samen moeten gaan regeren. En uh, dat er dan uh, op zijn minst ook zo zal moeten zijn dat er een duidelijk PvdA-geluid in het beleid moet zitten. Want anders beginnen ze er niet aan. Dat is een beetje de stemming nu. Nou, waar is dat geluid dan op gebaseerd? Wat is absoluut van belang voor de Partij van de Arbeid om het gevoel te hebben dat ze op basis van hun campagne, hun beloftes, hun toezeggingen, hun uh, beleid echt thuis horen? Oh ja, zij, kijk, zij redeneren, we, hebben, we zijn bijna net zo groot als de VVD. Andere kabinetten dan met de, dan, um, partij, een, een kabinet over rechts is heel moeilijk te formeren, zo niet onmogelijk. Over links gaat ook niet. Dat zouden ze hier misschien nog wel liever willen. Uh, Samsom heeft wel eens gezegd, uh, met roemer ben ik er in een dag uit. Maar ja, zo'n kabinet dat zit er niet echt in. Dus ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld, beschouwen het als een moedje... Um, ja, en dan moet, iedereen, dan moet iedereen maar water in de wijn doen, is de redenering, redenering hier. Want ze, ze snappen heus wel dat zowel de VVD, maar ook de Partij van Arbeid... daarvan moet het gezicht herkenbaar zijn in dat nieuwe beleid. Dus het moet echt het roer van Rutte moet in die zin dan wel om, redeneren ze bij de Partij van Arbeid. En dat is volgens hen ook, is ook uitgesloten, omdat er zonder die twee partijen samen eigenlijk geen fatsoenlijk... Uh, kabinet geformeerd kan worden. Een kabinet dat uh, gebaseerd is op een meerderheid in de Kamer. En um, ja, veel mensen speculeren er hier ook al over dat er dan een derde partij bij moet. En ja, dan worden alle partijen genoemd die daarvoor in aanmerking komen. En CDA natuurlijk, maar ook D66 en zelfs uh, de ChristenUnie. Maar de kloof is misschien toch te groot, Wilco, als je bekijkt dat misschien dan uh, water bij de wijn niet, he, niet geheel de beeldspraak is. Als je ziet dat er twee partijen eigenlijk twee heel verschillende drankjes drinken, bier en wijn. Ja, die verschillen die zijn wel groot, um, maar... Die verschillen die worden ook wel eens een beetje overdreven. En zeker in de campagnetijd is dat nu natuurlijk gebeurd. Ik denk dat niet moet worden vergeten dat de Partij van de Arbeid in de afgelopen twee jaar, toen het kabinet Rutte nog gewoon aan de macht was, op de meest cruciale onderdelen van het beleid, namelijk verhoging van de AOW-leeftijd en het Europa-beleid, dat waren toch twee superbelangrijke onderwerpen, dat de Partij van de Arbeid toen het kabinet Rutte aan een meerderheid heeft geholpen. Dus waarom zou het dan niet mogelijk zijn op die andere dossiers... waar het inderdaad moeilijk is, zoals de marktwerking in de zorg... en de andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Maar waarom zou het dan niet mogelijk zijn om daarover uiteindelijk ook tot een vergelijk te komen? Zeker als er nog een derde partij bij betrokken wordt... die misschien als brug kan functioneren. Het is inderdaad waar, zoals Joost eerder in de uitzending zei. Zo'n bruggebouwer wordt meestal electoraal niet echt beloond. Maar het uh, ja, ligt wel voor de hand dat zo'n partij erbij komt. Want en, en, en, uh, de, al, in elk geval voor de meerderheid in de Eerste Kamer. En Wilco, je zei net, ze gaat uit van, van drie partijen. Uh, denk jij dat de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld zegt... nou dan als het CDA die derde partij is... willen wij D66 erbij voor het evenwicht? Uh, in, in, <coughs> pardon. in elk geval een andere partij voor het evenwicht. Um, en, daar, en daarbij wordt ook nadrukkelijk naar D66 gekeken. nadeel daarvan is dat... Uh, je met D66 erbij nog steeds die meerderheid in de Eerste Kamer niet hebt. Dus dat is wel een complicatie. Nee, maar we, dus dat ze dus de, de, de basis VVD-partij van de Arbeid en CDA... maar dat ze dan zeggen, CDA is natuurlijk een, een meer rechtse partij... dan eisen wij D66 erbij als vierde partij. Nee, zo uitgesproken heb ik dat niet gehoord. Maar wel als een optie, dat het inderdaad niet tot twee beperkt blijft... maar dat het naar vier gaat. Ook omdat dat dan een bredere basis heeft in de Kamer. Omdat er op allerlei terreinen ingrijpende maatregelen genomen zullen worden... en moeten worden uh, in verband met de economische uh, dus die, die vierpartijen uh, combinatie, dat is ook wel iets wat hier aan de orde is. Ja, in de gesprekken die je zo voert. Maar niemand wil het op de microfoon zeggen, want niemand wil zich nu vastleggen. Omdat het natuurlijk allemaal een uh, ingewikkeld spel van loven en bieden wordt... Uh, achter de schermen de komende weken. Maar ze gaan echt uit van een combinatie met de VVD. Ze kijken niet meer andere kant op. Nou ja, er zijn wel mensen die dat doen. Maar dat zijn vooral de romantici onder de aanwezigen. Uh, de, de, de, de types hier die je onder de reaalpolitiker kunt uh, kunt scharen. Uh, en dat, daar zit ook de partijtop bij. Die gaan toch eigenlijk allemaal wel een beetje uit van een, dat het onmogelijk is om zonder de VVD uh, een... een, een, een een werkbare coalitie te gaan vormen voor de komende jaren. Even heel iets anders, Wilco. Dat vraag ik me al dagen af. En wie weet heb je het antwoord. We zien ook in één keer weer Wouter Bos in de media. Volgens mij heeft hij weer zichtbaar plezier in de politiek. Mm. En dan denk ik, ja, uh, ja wie weet wordt hij wel, wil hij wel weer minister van Financiën worden. Ja. Hoor jij daar roddels over in Paradiso? Ja, nee, ik, heb het, ik heb het niet gehoord. Ik heb er wel eens een grap over gemaakt. Maar die viel best dood. Oh. Uh, <lacht> <lacht> ik moet, dat was wel <lacht> ik, een goede grap. <lacht> <Ja>. <lacht> ik, moet overigens, ik moet overigens wel zeggen, dat is wel weer heel knap bij die Partij van de Arbeid. Het stond hier op het podium in, um, in Paradiso op een gegeven moment toen uh, Diederik Samson uh, de dol enthousiaste zaal had toegesproken kwamen. En Wim Kok, en Wouter Bos, en Job Cohen, allemaal de voorgangers van Samson, die kwamen het podium op en uh, applaudisseerden voor Samson. Het zag er net zo uit als uh, Bill Clinton die in de Verenigde Staten uh, Obama uh, toe applaudiseerde op de democratische conventie uh, onlangs. Barbara Bos heeft die strijd al lang gewonnen, jongens. Wouter Bos keert echt niet terug, dat weet je niet toch? Uh, eventjes, als we hierop uh, terugblikken... Um, partij van de Arbeid wil er eventueel een vierde partij bij... horen we Joost net, voor de balans als het CDA erbij zou komen. Dat betekent tegelijkertijd, want je zei ook... deze 66 gaat alleen maar meedoen als er iets te halen valt voor zichzelf. Dat betekent dat het nog gecompliceerd, ge gecompliceerder gaat worden... om hier uit die vier partijen een werkende coalitie te smeden, lijkt mij. Ja, ja. Aan de andere kant wordt het misschien wel makkelijker... om een soort uh, wortel te trekken uit die vier programma's. Hoe denken we daar bij de VVD over, Wilma Borgman? Nou ja, weet je, ik, ik zit naar jullie gesprek te luisteren en uh, er schiet mij binnen, te binnen wat ik vanavond hier hoorde. En ze denken hier namelijk dat de PvdA D66 er misschien helemaal wel niet zo nodig bij wil hebben, want D66 is als het over de sociaal-economische politiek gaat qua hervormen toch uh, meer te rubriceren in de hoek waar de VVD ook zit dan misschien wel in de hoek waar de PvdA zit. Dus um, hier gaan ze er toch van uit dat er in eerste instantie gekeken wordt naar het CDA um, om als dat stootcurs in het midden te fungeren. Want premier Rutte uh, zal dat ook wel kunnen opeisen... als blijkt dat de VVD de grootste partij is. Dan kun je dat soort uh, uh, paaltjes wel stellen. Ja, ik denk dat ze er, de, erop hopen dat, uh, dat ze die conclusie bij de Partij van de Arbeid zelf uh, stellen. Want um, een scenario dat ik de afgelopen dagen in vvd creen wel veel heb gehoord is... Wilco had het over wortels trekken uit programma's. Maar misschien is dat wel helemaal niet nodig. Want hier kijken ze naar het uh, recept dat uh, Wim Kok heeft gehanteerd onder paars. Dat was een uh, succesvol kabinet waarin ook PvdA en VVD samenwerkten. En daar was helemaal niet het motto um, laten we de wortel trekken uit programma's. Nee, daar ging het erom. Wat ruil je uit? Hoe zorg je ervoor dat de, uh, alle deelnemende partijen in zo'n kabinet iets te verkopen hebben aan hun achterban. Uh, de een krijgt dit uh, dat belangrijk is en de ander krijgt iets anders en de derde partij krijgt weer een uh, gezichtsbepalend punt om uh, als winst binnen te halen. Dat was... Um... Een succesformule voor dat eerste Paarse kabinet. En er zijn wel mensen hier die ik vanavond heb gesproken... die dat wel uh, in een volgende samenwerking met de Partij van de Arbeid ook zien zitten. Overigens, um, even om de veranderende uh, houding ten opzichte van Diederik Samsom te schetsen. Een maand geleden dachten ze bij de VVD nog... dat ze die eigenlijk helemaal niet hoefden te bevechten in een campagne. Want Diederik Samsom... Uh, die, um, zou voor zichzelf wel slechte reclame zijn. En daarom uh, was de campagne van de VV VVD in eerste instantie gericht op uh, uh, Emil Roemer. Maar vanavond gaan er ineens tweets rond met een uh, nieuwe... Uh campagne van de VVD, een fake poster natuurlijk, waarin in dat bekende lettertype, dat, uh, dat lettertype met die blauwe streep eronder staat, Diederik is best aardig. <laughs> Toch nog wat humor op deze avond, een kleine toenadering misschien wel. Zeg Wilma, we nou zagen ja. je worstelen in die menigte toen Rutte klaar was met zijn toespraak. Uh, ben jij er toen nog even in geslaagd om hem aan te spreken? Nou, het was daar een ontzettend lawaai. Iedereen wilde Rutte spreken. Er zijn hier, uh, ik geloof alles bij elkaar, waren er 19 cameraploegen die hier vanavond bij wilden zijn. Het is dus niet allemaal gelukt om ook binnen te komen, maar er waren wel een stuk of zes cameraploegen die, uh, die ook allemaal met Rutte wilden spreken. Maar ik stond hem op te wachten toen hij van het podium afkwam en ik geloof dat ik erin geslaagd ben om over de herrie heen een paar vragen aan hem te stellen. Ja, meneer Rutte staat hier naast Meneer Rutte, had u dit verwacht, deze uitslag? Nee, dit uh, overtreft echt alle verwachtingen. Uh, we moeten nog afwachten wie de grootste wordt. Maar het is in ieder geval een enorme verplichting aan al deze kiezers... om het goede te doen voor Nederland. Het lijkt erop dat u de PVV weer heeft leeggegeten. Hoe voelt dat? Wat ik vooral vanavond wil benadrukken is dat ik blij ben... dat zoveel mensen VVD hebben gestemd. En waar de kiezers precies vandaan zijn gekomen is vers 2. Het is een fantastisch resultaat. Ja, dat was Mark Rutte dus toen hij een half uurtje geleden hier het podium uh, afkwam. Hij wilde toen nog niet praten over de VVD als grootste partij. Want toen lagen de um, um, uh, zetels nog dicht bij elkaar. Inmiddels zijn ze wat verder uit elkaar gegaan. Maar Rutte wacht uh, met zijn uh, overwinningstoespraak tot dat echt helemaal zeker is. Ja, dat is... Ja, zeg het maar, Wilma. Ik, hoorde, ja, ik heb eerder vanavond met Fred Teven gesproken... over de uh, switch die de VVD zal moeten maken. Want uh, Teven bijvoorbeeld was een van de bewindslieden van de VVD... die heel graag met de PVV wilde samenwerken. Die vond, die was ook echt een voorstander van samenwerking met de PVV... omdat hij vond dat dat de kiezers waren die uh, eigenlijk bij de VVD hoorden. Um, en die op die manier misschien terug zouden zijn te winnen. Hij heeft daar voor een deel gelijk in gehad. Um, de vraag is natuurlijk wel of het nu makkelijk is... om de steven te wenden in de richting... ...van een andere coalitiepartner, de Partij van de Arbeid. Uh, de mensen die ik daarover vanavond vragen heb gesteld... ...die, die doen daar toch betrekkelijk luchtig over. Uh, de PvdA van nu is niet meer de Partij van de Arbeid van tien jaar geleden... ...of van vijf jaar geleden, waarmee het lastig zaken doen is. Daar, daar kijken ze toch optimistisch tegenaan. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel mee zal vallen... ...want we hebben de afgelopen twee jaar ook gezien dat het voor de uh, VVD mogelijk was om afspraken te maken met de SGP. Toch een van de partijen die als het over het liberale gedachtegoed, ge, ge, gedachtegoed gaat... ver van de VVD afstaat. Dat is ook geen probleem gebleken. Um, VVD'ers zijn zo blij dat ze nu deze machtspositie hebben kunnen bekleden... dat ik denk dat ze ook wel bereid zijn om met uh, de Partij van de Arbeid afspraken te maken. Als ze maar daaraan kunnen vasthouden. Wilma Borgman, dank je wel vanuit Scheveningen. We zouden eventueel nu gaan praten met de SP... maar ik geloof dat dat nog eventjes niet doorgaat... Is het zo, Joost Vullings, dat de VVD nu zo ongelooflijk blij is... dat ze voor het eerst in 100 jaar een premier hebben... dat ze eigenlijk heel erg rekbaar zijn als het gaat om principes? Uh, nou, de, uh, uh, het zijn pragmatische mensen, liberalen. <lacht> uh, en Mark Rutte, uh, in het bijzonder... dat heb je natuurlijk de afgelopen periode wel gezien. Ik heb altijd gevonden dat uh, in de onderhandelingen... gewoon uh, voor het regeren en dat de VVD al heel veel heeft ingeleverd aan de PVV en aan het CDA toen... Uh, maar imago technisch niet zozeer, serieus, Want zo komt nee. het denk ik niet bij de gemiddelde mensen nee. over... van VVD, het is echt een partij nee, die je, inlevert. Nee, maar je ziet dus wel dat ze dus in onderhandelingen... bereid zijn partijen wat te geven. Uh, en, en Mark Rutte heeft natuurlijk twee jaar lang... heeft die minderheidskabinet uh, geleid. Dus hij weet wel wat het is om flexibel te zijn... om meerderheden te zoeken. Dus wat dat betreft uh, ja, is hij wel gewend uh, coalities te sluiten... met allerlei partijen. Dat heeft hij gedaan bij de, de Koundoes missie... Uh, bij het Koundoes akkoord. Uh, op meerdere uh, punten. Dus wat wat betreft denk ik dat dat geen probleem zou zijn. Maar in het Koenusakkoord zat de Partij van de Arbeid niet aan tafel als onderhandelingspartner. Nee, nee, maar hij ook persoonlijk niet, wel Stef Blok. Maar toen zag je ook wel weer dat de VVD bereid was heel ver te gaan... met de, met de lasten, de verzwaring, de, de forensentaks. Oké, okay, ze draaiden het allemaal wel weer terug in de campagne. <lacht> maar uh, hè, volgende week is het Prinsjesdag. En dan ligt dat Koenusakkoord, wordt dan wel gewoon voorgelezen... door, door koningin Beatrix in de troonrede. En zolang er geen alternatief ligt voor dat uh, Koenusakkoord... Uh, wordt dat wel het beleid. Dus wat betekent dat dan op dit moment, nu Mark Rutte... die toch ook wel gaat zien dat zijn partij uh, de grootste gaat worden... Um, is hij nu een winkelwagentje aan het samenstellen op die hotel hotelkamer... waarmee hij straks uh, wellicht wat aanbiedingen kan doen... als hij toch nog een keer straks bij Wilma in, in Den Haag op het, uh, op het podium verschijnt? En wat voor aanbiedingen bedoel je, Tim? Uh, nou ja, de openingen naar de Partij van de Arbeid. Ja, nou ja, kijk, wat, wat Wilma zei, dus terecht, kijk, het... het, het, het uh, uh, waar paars in afweken, is dat ze dan positief uitreelden. Je kan natuurlijk op ieder dossier een heel compromis in elkaar draaien... en dat wordt er vaak gewoon gedrocht. Je kan ook zeggen, oké, okay, jullie willen graag de hypotheekrente uh, aanpakken... Dat gunnen we jullie. Dat is, een, dat, is een, dat is een groot offer van ons. Maar wij willen wat met die arbeidsmarkt Daar zijn jullie tegen. En dan krijgt de VVD, de arbeidsmarkt, de Partij van de Arbeid, die hypotheekrente aftrekken. En dan heb je inderdaad allebei naar je achterban een goed verhaal. Je hebt ook wel een dossier dat heel erg pijn doet. Eh, maar dat werkt wel makkelijker dan dat je op ieder dossier gaat zitten vechten... Nou, om een of ander mooi compromis te zien te vinden. Wat wint wat hen? Wat, wat hen wint? Wat wint. Bindt, wat bindt. Nou, wat, wat ze bindt is natuurlijk, het, het, het, ze zijn allebei de campagne ingegaan... met linksom of rechtsom uit de crisis. Uh, nou, die eerste twee woorden die binden niet, maar dat uit de crisis dat bindt wel. <lacht> nee, maar het zijn allebei wel leiders die dus wel het idee hebben... en de verantwoordelijkheid voelen om Nederland beter te maken... en ons uit de crisis te loodsen. Ze hebben allebei daar een andere koers voor... Oh ja, maar dat maar Joost, is natuurlijk de van de koers. Ja, niemand zegt toch, ik wil Nederland niet uit de crisis helpen. Ik bedoel, ik, je klinkt nee, heel optimistisch nee, ja, ja, en dat vind ja, ja. ik heel lief, maar er is geen partij die opstaat en zegt, nou weet je wat? Nee, dan maar er zijn wel mensen die gingen voor het premierschap en dus ook zeggen van, onder mijn leiding wil ik het land mm -hmm. uit de Dat is natuurlijk een, een verschil. Ja. En dat je begrijpt dat als je het land uit de crisis wil leiden, dat je dan daar ook wel uh, ja, offers zelf voor moet brengen. Er was ook iemand die zei over my dead body, over mijn politieke lijk... toen het aankwam op een eventuele boete wanneer die 3% niet zou worden gehaald. Wie was dat ook alweer? Een roer. Inderdaad. Die zei ook vanavond, Hans-Andriga, jij bent bij de SP in Den Haag in de paard van Trooien. Ja. Uh, wij zijn nog steeds de derde partij uh, van het land, dus dan doe je mee. Maar hoe? Ja, hoe. Dat is toch een beetje de vraag die uh, men hier nu al stelt. Want uh, ja, 15 zetels, misschien worden het er 16... Uh, dat is toch niet waar ze een paar dagen geleden nog aan uh, dachten. En uh, ja, 15, 16, het is toch een beetje stilstand. En daar hebben ze heel lang niet echt rekening mee gehouden. Want je zag bij de socialistische partijen toch steeds meer... Uh, dat ze posities innamen die uh, minder uh, uiterst links waren... maar wat meer gematig links waren om geaccepteerd te worden door uh, andere partijen. En dat leek te werken tot een paar weken geleden. En nu zitten ze eigenlijk weer met die 15 zetels die ze hadden... alle veranderingen ten spijt. Dus wat gaan we nu doen? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. De eerste conclusies, die uh, kan je ook al wel horen, die nu uh, getrokken zijn. Eén, dat is eigenlijk een vaststelling dat we ondanks die uh, titanenstrijd tussen VVD en Partij van de Arbeid... nog steeds die 15 zetels hebben. Dat kan je zien, nou, dat is dan onze natuurlijke basis. Die ongeveer 1 miljoen uh, kiezers, die hebben we. Dat zijn SP-kiezers. En vandaar kan je gaan groeien. En dan is natuurlijk de vraag, hoe je dat moet doen... moeten we nog gematigder worden... Dat lijkt mij eerlijk gezegd een beetje een linkerstrategie... want dan kom je nog dichter bij de Partij van de Arbeid. Ja, dan maakt het niet zoveel meer uit wat je uh, gaat kiezen, Partij van de Arbeid of SP. Dus ze moeten wel aantrekkelijker worden... zonder juist hun aantrekkelijkheid te verliezen die ze in het verleden wel hadden. Dan ga je natuurlijk kijken van wie moet het dan doen? Nou, niemand durft het hier nog hard op te zeggen... maar deze keer was het dus niet Emiel Roemer... Ze moeten zich de vraag gaan stellen, is hij de man die bij een volgende verkiezing ons uh, wel die zetels naar de macht kan geven? En dat zal nog een uh, hele harde interne discussie worden. Met wie ga je verder? Moet je gaan wisselen of ga je het nog een keer doen met Emiel Roemer, die dan wellicht heeft bijgeleerd... En dan kijken ze ook toch wel een beetje met jaloezie naar Diederik Samson... die zich heeft ontwikkeld van een actievoerder naar een staatsmanachtige lijsttrekker... die deze keer toch ontzettend veel succes heeft gehad. Wat bij de SP bij lange na niet is gehaald deze keer. Maar Hans, proef jij ook uh, uh, uh, bij mensen die jij nu vanavond spreekt... de behoefte om eventueel die discussie te openen over de positie van Roemer? Nou, dan moet je heel hard gaan peuteren wil je dat zien. En dan worden de stemmen wat minder uh, luid. En dan zegt ze, ja, moeten we dat nu gaan doen. Uh, ja, daar is, ja, nou dat zit er niet in. Want daar is uh, de Sp de partij niet naar. Want het is toch nog altijd wel een redelijk gesloten uh, partij. Waar uh, in de top toch de besluiten worden uh, genomen. En uh, waar je niet zo snel hoort, uh, wat bij de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld wel het geval is... dat er weer allerlei fracties zijn die dan gaan lekken naar journalisten of andere media... wat er dan in het hart van de partij speelt. Dat soort uh, tafereelen moet je bij de SP heel lang wachten, want die kans is namelijk heel erg klein. Maar, maar, maar de, het, het resultaat van 15, als dat het wordt, dat was ook het resultaat van Agnes Kant. Dat was uh, ook het resultaat van Agnes Kant. Of van Jan Marijnissen eigenlijk. Hè? Want Agnes Kant die verving hem uh, halverwege. En uh, voor de vorige verkiezingen had Agnes Kant gezegd van uh, ik hou er mee op. En toen kwam plotseling daar de totaal onbekende Emile Roemer. Op het moment dat hij het overnam stonden ze op uh, een zeteltje uh, of acht in de peilingen. En toen hadden ze ook vijftien zetels op de verkiezingsavond. Maar dat werd toen gezien als een enorme overwinning. 15 zetels was uh, een aantal met een gouden randje. Ondanks het feit dat ze toen verloren hadden. Nu staan ze weer op 15 zetels. En datzelfde resultaat wordt nu toch wel gezien als een resultaat met een rouw randje eromheen. Hans Andringa bij de SP, dankjewel voor nu. We gaan naar Mark Visser met de laatste uitslagen. Ja, het is wel uh, aardig misschien om te zien ook uh, het verschil bijvoorbeeld tussen de VVD, uh, VVD en de PvdA in, in, in absolute aantal stemmen. Um, bijvoorbeeld bij 30,7 van de stemmen geteld... was het 752.000 ruim voor de VVD... tegen 735.000 voor de PvdA. Dat is een verschil van ongeveer 17.000 stemmen. Dus dat is misschien ook wel aardig om te zien. Dus bij bijna een derde geteld... een verschil van 17.000 tussen die twee partijen. Nieuwe zetelaantallen heb ik nog niet. Wel, uh, Den Haag uh, is binnen als uh, derde grote stad van Nederland. Moet ik even snel naar beneden scrollen om dat voor elkaar te krijgen... Het gaat nu heel snel. Er komen nu steeds meer uh, uh, steden binnen. Ik pak eventjes. Ik denk, ja, dat is jammer dit. We hebben geen Haast. In nee, nee, nee, nee we hebben omdat jij dat nu zegt, ja. dan zie je, dan komt het in één keer goed. Den Haag, daar zijn ze. Um, de. De Partij van de Arbeid is daar de grootste. 29 procent van de stemmen gekregen. VVD 25,3. Dus het gaat ook in die stad tussen die twee partijen. En dan volgt eigenlijk een, een hele tijd niets. En dan is de derde partij, de PVV, met 12,3 procent van de stemmen. Dankjewel, Mark Visser, voor nu. Joost, een verschil in absolute aantallen van stemmen. Dus Mark zei het net, 752.000 voor de VVD. 735.000 voor de voor de Partij van de Arbeid, bij 30,7 van de stemmen geteld. En een verschil van 17.000. Betekent dat dat wij heel laat thuis zijn vanavond... of dat het eigenlijk wel meevalt? Nou, ja, 17.000 stemmen, dat is nog geen derde van een de zetel. Dus... Uh nou, ik ben geen statisticus, dan zou ik ook nooit ook worden. Niet. Maar ik, ik, ik zou op dit moment zeggen: nog steeds too close to call. Als ik dit getal hoor, denk ik: Nou, dat wordt nog verschrikkelijk spannend. Best krap, ja. ja. Um, nog eventjes uh, terug naar het gesprek wat we net hadden met Hans Andringa. Over de SP en over de positie van Emile Roemer. Of die al dan niet uh, ter discussie stond. Uh, iemand die ik heel veel heb gezien in de campagne is uh, de tweede, geloof ik, Renske. Leitte, Leitte. Ja, ja, Renske Leitte. Over zorg heb ik haar met name ja. heel veel zien debatteren. Stel dat Emil Roemer besluit om de stekker daaruit te trekken. Is hij iemand die eventueel die plek zou kunnen overnemen? Uh, nou ja, Roemer zat natuurlijk tot voor kort zo stevig in het zadel... dat we eigenlijk nooit hebben nagedacht over wie zijn nou de kroonprins bij de SP. Maar dit geeft me even de tijd om daarover na te denken, deze tussenzin. <laughs> en dan denk ik dat Ronald van Raak wordt toch wel heel vaak genoemd uh -huh. als, een, als een kroonprins. Het klinkt wat voorbarig, denk ik. Als je ja. kijkt naar wat Roemer toch de afgelopen tijd ook heeft betekend voor de SP. Ja, ja. en ze hebben ook, je, kan, je kan natuurlijk zeggen van... je start heel goed in de campagne en je hebt het enorm verprutst. En dan zou je zeggen, nou dan moet hij weg. De andere kant, hij had dus ook de potentie van meer dan 30 zetels... Dat was de potentie. Maar virtueel betekent uiteindelijk, zeker op een aantal... Maar dan deze, zie je wel dat iemand potentie heeft. Dat is wel. belangrijk. Natuurlijk. Vasthouden. Ja. Even een uh, huishoudelijke mededeling, Want anders dan u gewend bent op dit tijdstip, het is kwart voor één... wordt het hoorspel het bureau nu natuurlijk niet uitgezonden. Gaat wel gebeuren om kwart voor twee, over een uurtje. Want we hebben natuurlijk uitslagen en we gaan ook praten... nog verder met Michiel Breedveld bijvoorbeeld bij de PVV. Nou, als we het over kroonprinsen hebben, of kroonprinsessen... zeg jij maar, wie zou Geert Wilders kunnen vervangen, Michiel? <lacht> uh, ik denk dat de beste vervanger voor Geert Wilders uh, Geert Wilders zelf is. Want uh, de PVV, de belich belichaming daarvan is Geert Wilders. En vanavond zagen we dat ook weer een beetje terug. Uh, demoedig Geert Wilders, voor een zaal vol... Uh, ja, vooral mensen die betrokken zijn bij de partij. En ja, een, laten we zeggen een vijftigtal echte fans. Mensen met tatoeages op de schouder. Uh, van uh, het logo van de Partij voor de Vrijheid. Maar allemaal mensen die blijven geloven in de boodschap van de PVV. En als je gaat vragen van, nou wat is er dan uh, het probleem geweest? Waarom duikt de PVV in de peilingen? Wordt er veel gewezen naar de tweestrijd waar zij het slachtoffer van zijn geworden. Maar... Ja, zij zeggen ook, uh, we zijn... En dan uh, citeer ik maar iemand die ik niet mag noemen. Maar we zijn een avant-gardistische partij. We lopen vooruit op de troepen. Onze boodschap wordt nog niet begrepen. Maar over twee jaar zal dat wel het geval zijn. Ja, dan staat er bij het jaar natuurlijk al wat Geert Wilders zelf uh, zei op het podium. Hij zegt nou in Brussel wordt feest gevierd. Maar wij hebben nu een zware week voor de boer. Het die is interessant. Uh, dit is niet het einde van het gevecht. Maar het begin om met de rug rechtop te blijven staan. Vraag ik mij af met deze verkiezingsuitslag, Michiel. Op welke manier dan? En met wie? En uh, hoe is die positie nu dan? Nou, Het lijkt heel duidelijk dat Geert Wilders heeft gekozen... voor een uh, tijd in de oppositie... om daar het uh, duidelijke... Onvervalste, onversneden geluid van de PVV te laten horen. Hij ziet geen rol voor zichzelf weggelegd in een nieuw kabinet... of als gedoger. Hij heeft nog gedurende de campagnes geprobeerd... een soort kabinet van VVD, SP en PVV te pluggen. Nou, dat vond allemaal weinig navolging. En na vanavond is dat ook ondenkbaar. Zijn rol in het laatste kabinet is natuurlijk omstreden geweest... bij veel partijen. De partijen die met hem samengewerkt hebben... De VVD en CDA hebben de, er de buik van vol. En dan citeer ik bijvoorbeeld uh, Buma van het CDA. Ja, ik denk niet dat het reëel is en dat hij dat ook ziet dat er nog een rol voor hem is weggelegd. Dat is Vullings. Met 15 zetels. Wat voor rol kun je dan vervullen als oppositiepartij? Nou, je bent dan een van de grootste oppositiepartijen. Dus uh, dat houdt in dat je uh, gewoon heel praktisch in debatten, dan ook uh, in, in, in de verdeling van de spreektijden, veel spreektijd hebt. En ook altijd in het begin van het debat zit. Dat is altijd de voordeel. Want er is weer een partij bijgekomen. Uh, in de Tweede Kamer. Dus de 50-plus. Dus debatten gaan nog langer duren, zeg ik. <laughs> dat is. Uh, opgetogen. opgetogen. Dus, maar dat houdt ook in dat er heel veel oppositiepartijen zijn. En dan is het dus wel belangrijk dat je een grote oppositiepartij bent. met enig volume. Want anders dan kom je. Ja, kachel je overal uh, achteraan. Um, Wilders heeft heel duidelijk in deze campagne gekozen. voor de anti-Europa-koers. Uh, nou, hoorden we Agema eigenlijk zeggen dat was iets te hardcore voor het Nederlands publiek ja, en voor onze kiezers. Ja. Dat ging iets te ver uit de eurozone stappen. Denk je dat Wilders daar een stap in terug kan doen? Kan zeggen, oké, okay, ik ben een beetje voorbarig geweest. Uh, laten we gewoon kritisch blijven op Griekenland. Maar we gaan nog niet uit de eurozone. Is dat geloofwaardig? Uh, dat is normaal gesproken niet geloofwaardig, maar als je ziet wat, wat Geert Wilders in die tijd dat hij de PVV leidt allemaal aan standpuntwisselingen heeft gedaan en dat is nooit afgestraft eigenlijk door zijn eigen achterban, dan als iemand het kan in Den Haag, een partij waarbij de achterban het accepteert, dan is het, is het bij hem. Maar wat heel opvallend is, dat Michiel zei het net nog even, dat ze dus eigenlijk zeggen onze boodschap uh, wordt niet begrepen. En hij zal over twee jaar worden begrepen, ja, maar nu nog niet. Ja, maar het dat, dat, grappige is, ze hebben zich altijd neergezet als een, als een populistische partij. De partij van Henk en Ingrid. Wij begrijpen Henk en Ingrid. En de elite begrijpt het volk niet. En nu klinken ze eigenlijk als een uh, ja, regentenpartij, Wat je heel vaak bij de Partij van de Arbeid hebt gehoord. En, dan hadden ze verkiezingen verloren. Nou, onze boodschap was wel goed, maar we werden niet goed begrepen. Het volk begrijpt ons het niet. Het is bijna eigenlijk een hele elitaire manier van reageren op een verkiezingsnederlaag. Elitair Michiel. Ja, maar ik denk dat dat een boodschap is die met enig hoongelag ontvangen zal worden in de PVV. Elitair willen ze minst zijn. Maar ja, je ziet nu wel een partij die toch ook eens een keer de focus op zichzelf legt... en niet zozeer naar buiten kijkt en daar de schuld zoekt of beschuldigende vingers naar wijst. Dat is heel erg de sfeer die je vanavond hier proeft. Hebben we het wel goed gedaan? Uh, zeker als je kijkt naar de tumultueuze tijd die de PVV achter de rug heeft... met dissidenten, met mensen die uit de fractie zijn gestapt... dan wel uit de fractie zijn gezet. Die met boeken komen, een boekje open doen over de gang van zaken in de fractie. Dat zijn allemaal zaken waar toch verschillende Kamerleden hier vanavond aanwezig... toch van zeggen van ja, dat heeft onze zaak niet goed gedaan. Ja. Wij hebben ook fouten gemaakt. En dit is een boodschap die um, nou, in onze microfoon... ...uit hun monden nooit zal klinken, maar in de vertrouwelijkheid willen de kamerleden van de PVV ons dat wel meegeven van ja... Wij hebben deels toch ook de zaken niet goed aangepakt. En nou, ook die boodschap van Europa is inderdaad te snel te hard gegaan. Want als we even terugrekenen aan het begin van de katshuisonderhandelingen uh, presenteerde Geert Wilders zijn onderzoek uh, uh, naar de terugkeer naar de euro. Het uh, befaamde onderzoek van... Uh, naar, sorry, naar, naar de gulden. Het befaamde onderzoek van uh, Lombard Street Research uit Londen. Op dat moment heeft Geert Wilders pas keuze gemaakt om terug te gaan naar de gulden en de euro vaarwel te zeggen. Nou, dat is nog maar krap een half jaar geleden. En kort daarna kwam ook de boodschap, wij willen niet alleen... De euro, wel zeggen, maar ook de Europese Unie en zelfstandig verder. Dat is snel gegaan, zo snel. En eigenlijk ook zonder uitleg. Er is geen verhaal bij. En wat je nu ook vanavond hier hoort, dat verhaal hebben we wel, maar we hebben het niet verteld. En daar zijn we tekort in geschoten. En in hoeverre? In hoeverre kun je zeggen dat Geert Wilders tekort is geschoten? We hebben uitgebreid gehoord de afgelopen maanden... van Brinkman, van Hernandez, van Kortehoeven, van Van Bemmel. In hoeverre denk jij dat misschien na deze tegenvallende uitslag... andere mensen binnen de partij zich zullen uitspreken tegen Geert Wilders? Ja, tegen Geert Wilders weet ik niet precies of dat nog gaat gebeuren... want de lijst is natuurlijk zorgvuldig samengesteld met allemaal getrouwen. Getrouwen uit de huidige fractie in de Tweede Kamer. Getrouwen uit de verschillende statenfracties in de provincies. Uh, nou, Barry Matlener uit de, uh, uh, Europ Europarlement is teruggekomen. Dus daar verwacht ik niet direct oppositie, ook naar buiten toe kritiek. Maar wat ik wel verwacht is dat binnen die partij natuurlijk een discussie op gang zal komen. Van ja... Blijven we ons zo rigide op, uh, opstellen? Blijven we dat ges, uh, gesloten bastion van wij tegenover de rest? Of gaan we nu gewoon eens... ...eerlijk ons verhaal vertellen, want dat hebben we. Dat geloof heb ik vanavond hier wel geproefd. Uh, Na nou, het begin van dit gesprek memoreerde je al even uh, de uitspraken van Geert Wilders. Dat verhaal moet uitgelegd worden. Uh, hij wil dat zelf ook. En wellicht dat we toch een, uh, ja, toch een andere cultuur kunnen gaan zien. Ik verwacht wel dat die discussie gevoerd gaat worden. Ja, wat eruit zal komen, daar ben ik eerlijk gezegd onzeker van. Omdat ja, het beeld wat we toch gekregen hebben van ja, wat dan is gaan heten het politbureau, hè, de oude getrouwen. Uh, de mensen die nog over zijn van de negen uh, frak, uh, fractieleden die in 2006 in de Kamer zijn gekomen. Ja, dat zijn toch nog mensen die uh, de gelederen gesloten houden. Maar je ziet met name onder de, de nieuwe uh, lichting PVV'ers dat zij zeggen van laten we naar buiten treden. Wij geloven in dit verhaal, we willen het uitleggen en we geloven dat we daar ook uh, ja, aanhang voor kunnen vinden. En in die zin uh, past dus ook de opmerking... wij zijn een uh, avant-gardistische partij, wij lopen hm. vooruit op de troepen. Wellicht een koersverandering bij de PVV. Michiel Breesveld, dankjewel, komen later bij je terug... en we gaan van Michiel naar Peter Blok vanuit Rotterdam. Ja, Jesse Klaven, campagneleider van GroenLinks. Bijna met tranen in de ogen verdwijnt Jolande Sap nu uit de zaal. Oh, dat heb ik, heb ik net niet. Zien, ik heb er net niet uh, zien gebeuren. Je kijkt naar de scoreborden en dan drie zetels, dat is ook weinig. Ja, natuurlijk. Je had gewoon gehoopt op, je wist dat we het, het moeilijk kregen, deze verkiezingen. je hoopt op een veel betere uitslag. Uh, dus ja, dat is ontzettend waard. natuurlijk. Net zo groot als de Partij voor de Dieren en 50 plus. Ja, nou ja ik, ik, wat ik hoop, en dat zie je vaker bij GroenLinks-uitslagen, dat je in het begin met de exit polls heel goed scoren. Dat we dan weer naar beneden gaan. En dat we daar vervolgens weer uh, weer eindigen waar, waar de eerste exit poll begon. En daar hoop ik nog steeds op. Nog niet alle stemmen zijn geteld. Maar u dacht, ik kom weer in de Tweede Kamer. Zelfs dat is niet meer zeker. Nee, maar dat was aan het begin van deze avond natuurlijk ook niet zeker. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen. Uh, maar uh, uh, dat, dat zien we uiteindelijk als alle stemmen geteld zijn. Komt het door de interne verkiezingsstrijd tussen Sap en Dibi? Ik denk dat dat wel een belangrijke rol heeft gespeeld... in uh, het beeld dat de kiezer heeft gekregen van onze partij. Een ruzie. Nou ja, ruzie in plaats Een rommeltje... In plaats van wat ze, wat ze hebben gezien zijn niet de standpunten die wij hebben. Hè. Uit de doorrekeningen van het CPB bijvoorbeeld blijkt dat wij de enige linkse partij zijn die er echt in slagen om banen te creëren. En dat hebben we helaas niet over het voetlicht kunnen brengen. Hoe goed eigenlijk GroenLinks is voor de Nederlandse economie om Nederland weer uit crisis te krijgen. Ja. ja, mee regeren. Het leek in de lente zo dichtbij en nu zo ver weg. Nou ja, in de lente hebben we verantwoordelijkheid genomen met dat lenteakkoord. Om de meest pijnlijke bezuiniging van het kabinet van tafel te krijgen, dat is toegelukt. En ja, als we nu gewoon naar het scorebord kijken, eh, dan zien we eh, dat we gewoon in de min staan. En dan past bescheidenheid. En dan, uh, uh, ja, dan past bescheidenheid, dus dan lijkt dat ver weg. Laat ik wel zeggen, GroenLinks is nooit weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. En dat zullen we ook nooit doen. Maar met deze uitslag past bescheidenheid. Jolande Sap, kan blij. Wat mij betreft wel. Jesse Klaver was dat. En dan hebben we nog even tijd voor Paul Sanders... die al de sociale media in de gaten heeft gehad de afgelopen uur. En je zit er met een grijze die mij niet bevalt, Paul Sanders. Ja, <lacht> nee, daar komen we straks wel eventjes op. Want het gaat over een uh, verspreking van niet nader te noemen presentator op radio. Nee, uh, nee, nee jij ja, was het niet, inderdaad. Eindelijk een keer niet. Uh, die is ook besproken, maar laten we het eerst even hebben... over, uh, over wat uh, politieke partijen. Want we hebben het over winnaars en verliezers... maar de echte verliezers, namelijk de partijen... die helemaal überhaupt geen zetel hebben gehaald... die laten ook nog even van zich horen. Alhoewel de piratenpartij de laatste uh, quote die we daarvan hebben gehoord op twitter of gelezen hebben op twitter is we wachten in spanning af op de uitslagen in café van delder in den haag kom ook langs dus ik weet niet of ze er nog zijn maar ik uh, vrees van niet de sopn heeft al aangekondigd dat de partij van onderhoud onder, onder, onder Onderuit wordt opgebouwd en heeft daarom een aantal uh, regionale Facebook-pagina's opgezet. En uh, in het buitenland wordt er ook wel heel erg veel getwitterd over uh, de PVV van Geert Wilders. En met name in Amerika. Dat blijkt toch wel dat daar toch de verkiezingen op de voet worden gevolgd. Uh, veel mensen verbazen zich over de neergang. Sommigen verheugen zich. Verheugen zich over de neergang van Wilders. Uh, al Jazeera kwam al heel snel met een, uh, met een, uh, een, een, een analyse van, uh, van de ondergang. Ja, het is misschien een groot woord van Geert Wilders. The Sorcerer's Apprentice seems to have lost its magic. Oftewel, de leraar leerling is zijn uh, magie kwijt. Um, dan wordt er op Twitter ook over hele uh, kleine dingetjes wordt er, uh, gesproken. Bijvoorbeeld over de muziekkeuze van de VVD. Uh, die gebruikte namelijk het, uh, het nummer van Coldplay als, uh, als soort overwinningsnummer. When I rule the world. En een heleboel mensen zijn meteen al vervolgens die teksten gaan nakijken. Ja, en, en dan I used dat, to rule the world. Ja, used, maar vooral ook het, woord, het zinnetje dat daarvoor zit. Never an honest word. Nooit een eerlijk woord, but that was when I ruled the world. Dus, nou ja, goed, wat daarvoor conclusies uitgetrokken konden worden... dat uh, laat ik dan maar verrekenen van de Twitteraars. Um, veel grappen worden er gemaakt. Hele slechte grappen, hele goede grappen. Uh, ja, ik noem er een paar, mag je zelf oordelen of ze goed of slecht zijn. De fractie van GroenLinks kan straks in één prius naar het fractieuitje. Dat is iemand die heel ja. vaak gehoord wordt. Uh, ook voor de beveiligingsbranche is het zetelverlies van de PVV een enorme klap. En, uh, en dan gaat het over Diederik Samson, een kernfysicus die eerlijk delen zegt is nooit grappig. Nou ja goed, er zijn <lacht> veel woordspelingen. En er zijn er ook nog inderdaad, uh, want ik kom er even op terug. Uh, uh, Tim, sorry. Dus wij sorry, moet je doen dat uitslag. Je ja. <lacht> ja, maakt een verspreking, maar, uh, de, ik, ik zal de verspreking niet herhalen, want die is voor jou rekening. Maar daar wordt ook uh, redelijk wat over getwitterd, maar allemaal nog aardig. Men vindt het wel grappig, dus je hoeft je niet aan te trekken. Het over, die gaat ze dus straks excuseren. Mark, Visser, <laughs> heb je nog een uitslag in 40 seconden? Nou, even nog weer zo'n verschilletje. 46% nu geteld. Uh, VVD op uh, ruime miljoen. Uh, en het verschil is nu uh, 58.000 stemmen. En dat is een zetel. Bijna een zetel. Ja. Ja. Jos Vullings. Dank je wel. Wij wachten nog steeds op de, de beloofde toespraak van Mark Rutte. Die gaat komen. Als we de definitieve uitslag hebben. Tot straks.